Bij het neerstorten van een helikopter in het oosten van Rusland zijn alle 18 mensen die erin zaten omgekomen. Het toestel was net opgestegen in de buurt van de stad Krasnojarsk toen het door nog onbekende oorzaak neerstortte en in brand vloog. Het was een transporthelikopter die ook bij gevechten kan worden ingezet.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 Het politieonderzoek naar de dodelijke schietpartij in Las Vegas is afgerond zonder dat duidelijk is wat de dader wilde. Vorig jaar op 1 oktober schoot een man vanuit een hotel op een menigte festivalgangers. Er kwamen 58 mensen om het leven, 800 mensen raakten gewond. Toen de politie de hotelkamer binnenviel had de schutter al zelfmoord gepleegd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 History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 Bij deze. Het is gezegd. Goed, nu gaan we naar de evaluatie van de Pride at the Beach. De Pride in Amsterdam is natuurlijk vandaag. En Roy is nog even bij ons. Ik denk dat hij straks enorm snel richting Amsterdam gaat. Ja, natuurlijk.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 Ik zag jou ook in een roze trui lopen. Klopt. Ja. Ja, ja ik, heb, ik heb me één keer ook om moeten kleden, want ik had er ook een ander pak aan, maar dat, dat, dat mocht niet. was iets te warm. <laughs> maar jongens, als we even concurreren. Een feest, dit. Uh, uh, goed voor herhaling volgend jaar. Wat ga je meer doen, uh, Ron? <lacht> oh, uh... Roy, ja, wat ga je meer doen volgend jaar? Ik ga minder doen volgend jaar,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 Found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 Zijn al die mannen ook al 35 jaar bij nee, jullie nee. Uh, lid? Nee. Dat niet. Nee, het wist het wel, maar niet zoveel. De meesten blijven gewoon trouw lid. Ja. Ja, onze leden komen uit uh, alle landen ook. Hè? Is dat zo? Ja, niet alleen in Zandvoort, maar ook uh, uit Brabant, uh, Duitsland.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 En haken en al dat soort werkje. Ja, dat, is, dat komt allemaal uit China. Dat kost niks meer. Het is, het is een goedkope sport. Ja, goedkope sport. Ja. Maar wat voor vis wordt er dan hier aan de kust uh, gevangen? Want ik ha als je... Haaien. Ja. <laughs> ja. Zandhaaien. Uh, ja. Er worden, worden weer haaien gevangen, dat klopt. We beginnen in... Kleine haaien. Uh, scheef... Uh,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 Of in de kat. Ja, nou, de nou, uh, meeste mensen weten niet dat de, de wijting het lekkerste vis is van allemaal. Ja, de wijting is een heerlijke vis, oh, dat weet maar ik. Maar bordjes ook. Uh, hangt er vanaf waar die vandaan komt. Nou, als je ze jezelf vangt. Ja, dan ze, moeten, ze moeten een bepaalde tijd van het jaar moeten zijn, dat ze dik zijn. Ja. En je moet ze zeker een dag laten besterven, dat, dat het vlees een beetje hard wordt, want anders is het net snot. Ja, dan valt het uit elkaar. Ja, dat, ja, dat, dat, dat, dat is niet dat, lekker. Als je nee, de dat foto's zag. van vroeger ziet, had je bordjes die werden gedroogd ja. aan lijnen hier in het dorp op het weiland. Maar waren meestal scharren, hoor. oh scharren. Gedroogde scharretjes. Ik heb het ook wel gedaan. oh ja? Een vliegerkastje heb ik. En dan hang, hang je daar uh, die scharretjes in nadat je ze eerst gezouten hebt.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 Heerlijk, hè? Maar goed, vandaag gebeurt er ook heel veel. Want ik zie hier uh, een heleboel heren staan met uh, hengels en attributen. Wat is uh, de bedoeling? De bedoeling is dat, we, dat ze voor de, voor de kinderen... Want we, wij uh, we hebben we zijn een zevingsvereniging bestaan, 35 jaar...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 De ja. conserveringsmiddel. Ja. Daardoor worden ze rubberachtig. Ja. En als je ze zelf vangt, nou. Niet te vergelijken. Alleen al de kleur. Ja. Ja. Heerlijk. Ja. Hey, en die gerookte vis die nu zeg maar hangt, hè, ja. uh, die kan men uh, komen kopen? Proeven. Proeven. Okay. Wij, wij zijn een. Uh, ...gariatieve instelling, wij ja. kopen niets. Nee, maar de mensen mogen wel een donatie doen. Ja, dat mag altijd. Ja, dus als ze ja. komen proeven, dan mogen ze ook zeggen... ...van nou, ik vond het zo lekker en ik vind jullie zoeken... ...aardige mannen allemaal, ja. wij doneren een centje... ...en waar gaat dat dan naartoe, die donatie? Naar de, de Zevereniging vereniging Naar de vereniging zelf. Nou, ja. dat is toch een prachtig doel, lijkt ja. me. En Voor het jubileum. Voor het jubileum. En nette boete, laat je ook zien...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 Ja, oude, want als je de gemiddelde al die oude leeftijd oude ziet, ja. dan, <laughs> al die dan wordt het lopen toch wel wat lachtiger. <laughs> ja, maar goed. Nou, ik heb wel, wel tegen de mensen die met een, een netje achter een tractor hier mijn granalen eruit halen hoor. Dat is een slooppartij. Uh, ja. Je moet gewoon met een kroon lopen. Ja, vind ik ook. Wij deden het vroeger, uh, liepen we achteruit en dan hadden we een triknet. Ja, nou dat ja, dat mag nog. Dat mag Zo'n bord. Ja. ja. ja trok je wezenloos. Hij ging lekker diep. Ja, ja, uiteraard. Ja. Even onder de derde bank liggen. Ja. Nou, nou, nou nee, dat is de reden waarom niet. Maar dat was, was werk ja. ja. Hey, maar zo'n wedstrijd, zo'n zo viswedstrijd, uh, hoe lang duurt dat gemiddeld? Wanneer starten jullie bijvoorbeeld ochtends? Sommigen starten uh, vaak om negen uur. En dan vissen we tot 1 uh, uur, vier uurtjes. Kijk je dan ja. nog naar de vloetof of app, hoe die staat? Mm, ja, de meeste, de meeste dat doen we met afgangwater. Dan hoef je je spullen niet zo vaak te versjouwen. Ja, als je met opkomend ja. water... dan moet je je die dingen verplaatsen. En dan let je even niet op. Hup, al is <laughs> dat. Ja, ja, ja. Nee, dat is niet handig. Dus afgaand water doen we het vaak. Maar gemiddeld dus vier uur. Dus ja. dat is, uh, maar goed, dat is ook een prima zit natuurlijk. Het is net, ja, net lang genoeg. Maar, uh, dan, maar als ja, om er een te koud oostenwindje windje staat... Hè, het dan voel je hem wel. Mee, dan, uh, ja. nou, dan heb je toch een flex. Oh, en jullie doen het in de winter dus ook. Het is, ja, ja. Het is niet alleen ja, ja. bij mooi weer vissen. Nee, nee, nee, nee. En die data's die staan ja die staan allemaal in ons in boekje we hebben drie keer per jaar een clubblad en daar staan alle activiteiten in mossel eten bijvoorbeeld hebben we eind van oktober weer gaan we weer mossel en is er ook een website of is dat ja ja zvz wil je dat nog een keer zeggen zvz dus www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 Als oh, die Pieter, jongen, die zit er haar. Het is jammer dat er geen zicht <laughs> radio is. Want die Pieter zit te genieten gewoon van, van deze teksten. Vrouwen nee, zijn niet sterk genoeg om als, de hengel vast te houden. Als je twee ons moet, uh, moet werpen en, ja. en er staat een, een Pieter Windje. Dan, uh, dan moet je zo 150 meter kunnen werpen. Nee. Ja, ja, ja. Okay. Ja, dus dat, uh, ja. maar ik bedoel, vrouwen kunnen ook uh, prima autoracen. Dus ja, waarom zouden vrouwen niet uh, kunnen nee, ze vissen? Kunnen, ze kunnen van alles behalve vissen.